dopinggebruik moet veel harder worden aangepakt, vinden de meeste sportbonden. Maar ze zijn het niet eens over hoe dat moet gebeuren. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. 13 van de 29 ondervraagde bonden vermoeden dat er in hun sport doping wordt gebruikt. Onder meer bij turnen, hockey, taaiboksen en rugby. Tegelijkertijd denken 9 bonden dat doping geen rol speelt in hun tak van sport. Onder meer bij korfbal, volleybal en de paardensport. Geen van de sportorganisaties denkt dat er nu meer doping wordt gebruikt... dan pakweg tien jaar geleden. Ze gaan ervan uit dat het een illusie is te denken dat doping ooit uitgebannen kan worden. De Iraanse president Ahmadinejad ligt in eigen land onder vuur... omdat hij de moeder van de overleden Hugo Chávez... een troostende knuffel heeft gegeven. Volgens conservatieven in Iran is het gedrag van hun president onislamitisch. Ze vinden het fysieke contact een belediging... voor de religieuze waardigheid van het land. Het aanraken van een vrouw die geen familie is... is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.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 In Pakistan zijn in verschillende steden christenen de straat opgegaan om te demonstreren. Ze eisen een betere bescherming na de branden en vernielingen in een christelijke wijk in Lahore. Daarbij zijn gisteren tientallen huizen en een kerk verwoest. De protesten liepen op verschillende plaatsen uit op confrontaties met de politie. De vernielingen in de christelijke wijk worden in verband gebracht met een omstreden wet tegen godslastering. Die zou worden ingezet tegen religieuze minderheden, waaronder christenen en shiiten.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 NOS, NOS Radio 1. To the, to the, to the. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Een heel goede avond. Ajax is de nieuwe koploper van de Eredivisie. Zwolle werd met 3-0 opzij gezet. En de mannen van Art Langer hadden niets in te brengen in de arena. Wat was er vandaag met jullie aan de hand, Art? Nou, niks. Hoezo? Of doen jullie al in de wedstrijd? Nou, ik denk dat je dan beter met Frank kan praten. Want die, die hebben wat goed gedaan en wij konden daar niet mee. We horen Frank de Boer zometeen. Met Jan Roels bespreek ik de titelkandidaten. Op de lange weg naar de Spelen van Sochi streden de short-trackers om wereldtitels. De Nederlandse ploeg kon niet altijd tevreden zijn. Wat een kutzooi was de reactie van Niels tot op het brons voor de achtervolgingsploeg. Overdrijft hij of is een teleurstelling terecht? Bonskoos Jeroen Otter gaan we zo direct even bellen. Voor het eerst na de dopingbekentenis van Lens Armstrong gaf oud-UCI-voorzitter Hein Verbrugge een televisieinterview. Hij heeft Armstrong lang gesteund en de vraag is... hoe hij terugkijkt op, het he op de hele affaire. Ik ben ook maar een mens. Hè? En een mens maakt fouten. Journalisten journalist misschien niet, maar een normale mensen wel. Daarin had hij helemaal gelijk. Verder aandacht voor de wereldbekerfinale schaatsen... Tot 11 uur langs de lijn. De tombola in de Eredivisie draait op volle toeren. PSV heeft de koppositie moeten afstaan aan Ajax. En Feyenoord doet volop mee. De traditionele top drie bestookt elkaar. En Vitesse zit op het vinkentaal. Of misschien wel meer dan dat. Jan Roels hier in de studio. Jan, uh, het voetbalweekend nabeschouwen met jou. Wie van de drie heeft dit weekend het voetbal laten zien... dat het dichtst bij het voetbal komt... Nou, qua, kampioen. Voetbal, ja, qua voetbal speelde PSV denk ik een hele goede tweede helft. Ajax ja, regelmatige overwinning. 3-0 in de arena tegen Pex Wolle. Eigenlijk niet echt getest, Jeroen. En Feyenoord, ja, goede eerste helft tegen Roda. Wint uiteindelijk met de hakken over de sloot. Maar ja, uitwinnen in Kerkrade, Jeroen. Dat vind ik toch een enorme prestatie. Maar, maar ja, hem, ja, ik ja, vind het een lastige ja, ja, ja. vraag. 15 in de Eredivisie al. Jawel, maar ik vind het een lastige vraag. Ik bedoel, win maar eens in Kerkrade. Dat heeft Feyenoord gedaan. Misschien niet overtuigend. Niet met het voetbal wat Koeman dan graag wil. Uh, Ajax, ik zei het al, niet echt getest in de, in de arena. 3-0 tegen Pek. Uh, Siektorson scoort weer. De jong boerrichter. Uh, qua voetbal speelde PSV een hele goede tweede helft, maar ja. Het was te laat, de 2-0 achterstand. Hè, die zouden opgelopen in de eerste helft. Ja. Tegen Heerenveen kwamen ze niet meer te boven. Um, ja, ik, ik zou toch zeggen, op dit moment, als je kijkt qua voetbal Ajax... Als Ajax loopt, hè, de is er weer bij. Belangrijk in, in, in de slotfase van de competitie. Uh, niet al te veel blessures. Eriksen begint zijn draai te vinden. Speelde een goede wedstrijd in de arena. Uh, ja, dan zeg ik toch, uh, Ajax speelde het beste voetbal. Is voor mij de tit titelkandidaat. Maar Staan goed ook bovenaan voetbal is alleen niet goed genoeg... Niet voldoende, uh, we hebben te maken met mentaliteit, uh, teamgeest... Mm -hmm. um. Als je dat soort dingen er ook bij haalt... is dan nog steeds Ajax voor jou de grote titel? Nee, dan zeg ik... kijk, Ajax heeft het een en ander te verliezen... en PSV heeft het een en ander te verliezen. Feyenoord heeft niets te verliezen. En als je kijkt naar Vitesse, die er ook een beetje bij moeten nemen... heeft natuurlijk ook helemaal niets te verliezen. Feyenoord is een ploeg, en dat zie je ook aan Koeman... daar zit zoveel plezier bij eigenlijk... om voor die titel te gaan, omdat ze niks te verliezen hebben. Ja. Het is prachtig dat Feyenoord erbij staat, zo dicht bij de kop nu... He, uh, 53 punten, net zoveel punten als PSV. Ajax koplopen met 54 punten... Um. Koeman oogt dat plezier uit, hè, dat zie je aan Boetsjes. Maar Boeetjes. hij zegt ook, die jongens voelen nu wel steeds meer een beetje de druk. Want ja, dan wordt het een jonge ploeg ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat wordt de grote test voor Feyenoord. Dat wordt de grote test voor Feyenoord. Maar als Koeman ze in die onbevangenheid kan laten voetballen... en dat raakt ze natuurlijk een beetje kwijt hè, in Kerkraden. Ze hebben echt op een gegeven moment resultaatvoetbal gespeeld in de, in de tweede helft. Maar wel zo eerlijk dat ik alleen een samenvatting heb gezien... want ik was bij, bij Twente tegen Vitesse, maar daarover straks meer... Um, ze hebben echt resultaatvoetbal gespeeld. Met veel massa. Uiteindelijk die wedstrijd eruit gesleept. Maar ik blijf het zeggen. Als, als Koeman. Uh, uh, uh, deze jonge groep zo onbevangen mogelijk kan laten spelen... en de druk bij ze kan weghouden, ja. dan vind ik, uh, vind ik Feyenoord. En tuurlijk zijn ze een kandidaat nu als je kijkt op de ranglijst. Ajax heeft ervaring. Uh, Ajax heeft vaker met het bijltje gehakt. Daar zijn veel spelers al kampioen geworden. Frank de Boer is dat met Ajax geworden. Als Ajax ook blijft draaien zoals het nu draait. Siktorson gaat weer scoren. De formatie is helder voor iedereen. Er zijn geen Europese wedstrijden meer. Tuurlijk Ajax ook. Goed, laten we de drie traders eens in de tombola gooien... en kijken wat eruit komt als ze praten over de titelstrijd. We moeten het niet zo moeilijk doen. Laten we kijken waar we het eind bij de laatste wedstrijd staan. Dan wordt er gejuicht of niet gejuicht. Zo simpel is het. Maar er zijn nog steeds acht wedstrijden te gaan. Maar... Hoe vaker je verliest, hoe minder de kans is dat je juicht natuurlijk op het einde. Dat, is een, dat geldt zelden voor die andere. Toch? Ja, voorheen hadden we dit soort wedstrijden, denk ik, uiteindelijk niet gewonnen. En nu gaan we ze wel winnen. Nou ja, dat is de stap die je graag wil maken. We hebben wel alles in eigen hand. Ik ben, wat, mijn, wat ik het belangrijkste vind, of wat wij het belangrijkste vinden als technische... dat we gewoon spelen zoals we graag willen spelen. En dan ben ik ervan overtuigd dat je veel punten gaat halen als je zo speelt. Ligt de druk nu weer bij de rest? Misschien wel. Ik zeg hetzelfde, maar hetzelfde wel Frank. Zeg, als we acht, acht wedstrijden winnen zijn, we kampioen. Er zijn nog acht finales. Uh, je zal er elke keer keihard voor moeten knokken om dat resultaat te, te halen. En ja, dat, dat zit nu goed bij de spelers. En uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in. We gaan elke week over het kampioenschap beginnen. Wat heb je vandaag te zeggen? Dat we, dat we echt meedoen. Al dus Ronald Koeman, trainer van de Feyenoord. Je zei net al wat over Jan uh, Koeman, zijn houding. Ja, hij weet dat heel goed te bespelen altijd. Hè? De, ja. de, de pers uh, en, en zijn spelers ook, want uh, hij doet het goed. Uh, wat kan je meer vertellen over die drie coaches? De Boer, Koeman, advocaat? Mag ik beginnen met Dick Advocaat? Want ik vond het bijzonder verrassend... na het uh, beschamende verlies uit Veen. Als, ja. je, als je ook al tegen Feyenoord verloren hebt in de Kuip. Um, zevende keer dat PSV dus verliest. Statistiek zegt dat uh, er voor het laatst een ploeg kampioen is geworden... die zeven keer heeft verloren. Dat was Ajax in het eerste seizoen 76, nee, 56... 57, toen de profcompetitie begon. Dus het is een statistiek die heel erg tegen PSV spreekt. Maar wat me enorm verbaasde, dat Dick zei... jongens, we maken ons druk om. We hebben verloren, maar we hebben nog acht wedstrijden... en we zien het wel aan het eind. En daarmee gaf hij eigenlijk aan... want bij PSV is de druk natuurlijk het hele seizoen echt geweest. Uh -huh. Ook vanuit de directie, vanuit de club. We moeten de Champions League in. Daarmee heeft Dick Advocaat naar mijn mening... een hele bewuste stap gezegd, gezet... om de druk bij zijn ploeg weg te nemen. Om die kampioensdruk... Uh, uh, uh, van de jongens die een, beetje een beetje af te houden. Ja, die belemmerde de ploeg. Dus het is, het, ik vind het een, een, een. Misschien is het een slimme daad, maar het verbaasde mij enorm. Ja, want wat, wat mij opviel voorafgaand aan de competitie, aan deze ronde. Uh, riep advocaat in één keer van... Uh, men gunt het uh, PSV niet. En dat is ja, eigenlijk ik... altijd zo geweest. Nou, dan een, dan beetje, dat, dat, ja, dat vind ik een beetje de oude verhalen. Uh, dat heeft Hiddink op een gegeven moment omgeturnt. Hè, ja. uh, om van PSV gewoon een professionele club uh, te maken... waar je ook van mag verwachten dat ze kampioen worden. En als je ziet naar het spelersmateriaal... hebben we het vaker over gehad in deze uitzending... Uh, naar, naar de kwaliteiten die PSV heeft... dan, dan zijn ze veruit uh, het titelfavoriet vanaf het begin geweest. En met die druk moet je gewoon kunnen omgaan. Ja de spelersgroep kunnen omgaan. Kan Advocaat natuurlijk ook omgaan. Maar wat je dus nu ziet, dat hij dat ziet, dat aanvoelt van, hé, hey, wacht eventjes. Uh, uh, mijn ploeg heeft daar moeite mee. Ik, ik haal die druk een beetje weg. Ik denk dat dat de insteek is geweest van Advocaat in de verrassende reactie tegen Arno Vermeulen uh, op de vraag wat dit verlies nou betekent. Normaal zou hij zeggen, ja, is rampzalig. Mag niet gebeuren. Uh, we moeten kampioen worden. Dus moet je dit soort wedstrijd winnen. Ja, maar, probeert maar het duurt op, een andere manier. op een heel andere manier. En uh, Frank de Boer uh, is natuurlijk inderdaad tot twee keer kampioen geworden. Hij is in zijn nopjes. Hij ja, is in zijn nopjes. Hij dat het weer zijn kant op gaat vallen. Ja, precies. En uh, weet je, dat is hem natuurlijk twee seizoenen gelukt. Ja. Uh, wil niet zeggen dat het, dat het nu ook weer gebeurt. Maar hij heeft die, die wedstrijd tegen PSV nog voor de boeg. Dat wordt natuurlijk een finale. Hij spreekt nu over finales. Uh, er zijn geen bekerbelangen meer. Er is geen Europa League belang meer. Kun je echt afvragen dus of Ajax zo rauwig is geweest... om die uitschakeling in Boekarest? Ja. vind ik erg jammer als ze daar niet rauwig om zouden zijn. Um, maar... Uh, dat is meer uh, geluk met ongeluk misschien. Ja, je ziet toch dat, dat, dat Ajax nu van wedstrijd naar wedstrijd kan, kan, kan toeleven. Dat, de ploeg, dat, dat hij blij is met Siktersson, dat hij weer fit is. Uh, dat, dat eigenlijk de hele Ajax-selectie redelijk fit is. Dat iedereen kan herstellen in de, in, in, uh, door de weeks. Dat er weer goed getraind kan worden, ondanks dat er weer een interlandperiode aankomt. Maar dat hij zich dus kan focussen met Ajax op die, op, die, op die race. En dat Ajax dus weer kampioen kan worden. Je ziet dat de boel boer daarin ontspant en dat hij er heel veel vertrouwen in heeft. Dat vind ik het sterke aan de boer. En die gewoon wel zegt van ja, uh, wij moeten kampioen worden. En die ook die druk niet wegneemt bij zijn ploeg. Nee, en de ontspanning is ook totaal bij uh, Ronald Koeman, de ja, trainer van Feyenoord. Uh, dat, dat blijf ik gewoon ontzettend leuk vinden. Dit is eigenlijk het verhaal, uh, zolang Koeman al trainer is bij Feyenoord, dat het leuk is. En, uh, en dat is natuurlijk de basis van het voetbal. Hè. Uh, uh, uh, het leuk hebben met, met de spelers. Waar wel discipline is. En waar, uh, uh, waar geëist wordt. En waar gepresteerd moet worden. Maar je ziet dan alles. dat Koeman het gewoon enorm naar zijn, naar zijn zin heeft. En het nu ook gewoon enorm naar zijn er zin heeft. Er komt ook geen onvertogen woord uit Rotterdam. Nee, maar, er zijn geen relletjes. Niks terwijl nee, toch een ja, uh, Leerdam kwestie speelde. De laatste op. wedstrijd die ik van Feyenoord, Feyenoord heb gedaan. Was Feyenoord PSV. En als je dan de sfeer voelt in het stadion. En uh, de positieve entourage die er hangt. Uh, los van wat er dan in de catacomben gebeuren na afloop. Uh, dat, dat, dat heel Rotterdam-Zuid en omstreken. Want Feyenoord heeft gewoon een enorme aanhang. Hoopt uh, weer een keer op de titel. En dat dat met een jonge spelersgroep gebeurt. Waarvan zeven spelers nu weer geselecteerd zijn. In de voorselectie voor Oranje. Waar iemand als Boetjes een parel is. Waarvoor je bijna naar het stadion gaat. Waar Schaken weer fit is vanaf de rechterkant. Waar Pelle gewoon de doelpunten maakt. Ook een positieve jongen. Uh, er zijn zoveel positieve aspecten te noemen bij Feyenoord. Wat het gewoon voor Koeman natuurlijk ook heel leuk maakt om die, om die ploeg te trainen en te coachen. Ja. En nou eens nog uh, kijken of ze het volhouden. Hè? Die ja, dat, dat, is, dat is de grote vraag. Maar hartstikke leuk om, om, om dit zo te volgen. Dan, dan, dan, dan Vitesse, want die hoort er eigenlijk wel bij. Uh, want staat gewoon kort uh, erbij. 1-0 gewonnen vandaag van de FC Twente. Ja. Ook zo'n wedstrijd die ze eigenlijk niet hadden mogen winnen. Nee. Net als Feyenoord bij ODSC. Maar ja. het gebeurt toch en ja. mee, daarmee ben je dan ook automatisch kampioenskandidaat? Ja, absoluut. Uh, uh, winning ugly is dan een term uit Amerika. Dat, dat deed Vitesse eigenlijk tegen Utrecht vorige week, vrijdag. En ook een beetje tegen Twente vanmiddag. Um, drie punten achter op koploper Ajax, als we de stand erbij nemen. Ja. Vitesse dus vierde met 51 punten. Wonnen door, door weer een goal van uh, Winfried bonnie. Uh, uh, vanmiddag in de Grolsvesten. Uh, absoluut titelkandidaat. Want uh, de lastigste uitwedstrijd voor Vitesse... is uit tegen Feyenoord. En als je het voor de rest bekijkt... Uh, ten opzichte van de andere ploegen, ja, dan, dan, dan zie ik het wel redden. Dat zeiden we ook in die periode volgens mij voor de kerst. Ja. Toen verloren ze al die makkelijke potjes <lacht> Vitesse. Dus dat gaan ze daar niet meer roepen. Maar uh, daar moet ook gewoon hardop gezegd worden. Maar daar passen de trainers wel voor op. Ik heb Van Ginkel ook weer geïnterviewd na afloop. En die durft het ook weer niet te zeggen. Ja, wij gaan voor de titel. Wij ja. willen kampioen worden. Dus die, die bescheidenheid bij deze stand... die moet je er gewoon afgooien met nog acht wedstrijden te gaan. Dan moet je gewoon zeggen, oké, okay, we staan er zo voor. Wij gaan gewoon voor de titel. Rutte is wat zo reëel. Maar zijn spelers moeten dat ook durven zeggen. En zeker iemand als Van Ginkel. Ja. Al met al, het is verbazingwekkend. En uh, dit zegt Fred Rutte erover. Als iemand mij uh, voor dit seizoen had gezegd... Uh, wij staan uh, met nog acht wedstrijden te gaan... maar twee punten achter op, uh, op de koploper... dan had ik die mensen aangekeken en had gedacht van... Uh, nou, uh, markeert er wat aan je hoofd? In alle re realiteit. Maar ja, het is nu helemaal een feit dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat... dat het in de top... dat, dat niemand echt, echt heel erg stabiel is. En je zegt van... Ja, die gaan een reeks van wedstrijden spelen. Nou, en, uh, en wat nu die laatste wedstrijden gaat brengen... Dat, dat weet namelijk niemand, denk ik. We zijn benieuwd. We laten ons verrassen. Ja, wij dus <laughs> ook. Het is natuurlijk prachtig dat er een vierde club is weer... die uh, er weer bij kan komen. Het is steeds een ja. andere ploeg eigenlijk. Ja. En... Uh, hij heeft het toch voor elkaar gekregen na die dip van ja. Uh, rondom. Uh, ja, en hij heeft de mazzel dat, dat Boni niet is weggegaan. Want, uh, uh, ja, ja een hè. Ik bedoel, we, we, we, bijna niet gezien vanmiddag. En één kans en het is meteen raak. En je ziet gewoon dat het hele team. Uh, uh, uh, ja, gewoon ontzettend veel baat heeft bij. Als, als speler die een bal kan vasthouden. Dat zijn een beetje de bekende verhalen. Ja. Als je een goede spits hebt die scoort, ontspant het hele team. Dat zie je ook een beetje bij Vitesse. Uh, maar Fred Rutte heeft de boel ook weer op de rit gekregen. Jans is weer terug nu naar, naar die drie wedstrijden schorsing. Uh, uh, speelde nu voor het sommer uh, weer een beetje in die linksachterin uh, links op het middenveld... waardoor Van Anand kon opstomen aan de linkerkant. De patronen zijn duidelijk bij Vitesse. De bank is mager, dat kan ze wel eens gaan opbreken. Dat zegt Rutte zelf ook, maar uh, uh, uh, ze doen gewoon absoluut mee. En Rutte, vergeet dat niet, is gewoon een enorme vakman. Ja, dat heeft hij ook bij. bij PSV bewezen. Eerder bij Twente is gewoon een enorme vakman. Het is ja, algemeen bekend in de trainingswereld. Wacht, uh... Nee, oké, okay, uiteindelijk ja. niet. Maar uh, uh, uh, misschien voor het niveau Vitesse... waar het kampioenschap natuurlijk niet wordt geëist... kan hij zijn ei helemaal kwijt. En uh, in die zin is hij, is hij dus absoluut een vakman. Ja. En knap hoe hij met die druk is omgegaan... na die, die crash met Jordania... Uh, uh, over het aankoopbeleid en dergelijke. Ja, hij blijft wel in Arnhem, denk je? Je zou blijven doen. Nou Hurten? ja, als ik, uh, uh, als ik dat nu hardop moet zeggen, dan denk ik het niet dat hij het na nee? dit seizoen voor, voor gezien houdt. Ja, ja dat maar... vermoed ik wel. Ik kan dat niet uh, bewijzen, ik heb geen feiten, maar dat is een beetje mijn gevoel. Oké, okay, dan Twente, uh, wat is dus, uh, verloren vandaag, uh, weggezakt uh, 6 inmiddels uh, voorbij gegaan door de FC Utrecht. Ja, is er nog iets te winnen voor Twente? Ja, Europees voetbal. Ja. En dat heeft Schreuder ook vandaag tegen mij gezegd. Uh, uh, bijzonder positieve sfeer uh, uh, in het stadion. Het publiek ging compleet achter de ploeg staan. Het is lang niet zo geweest. Maar uh, Twente speelde een herboren voetbal met passie. Ze uh, probeerden uh, Vitesse vast te zetten. Er was strijd, uh, er was eensgezindheid, er was uh, teamgeist... Alles was weer terug bij, bij FC Twente. En er is natuurlijk zeker de afgelopen week wel het een en ander gebeurd. Ik heb daar ook uh, uh, uh, Scheuder naar gevraagd. Daar gaan we zo even naar luisteren. Uh, ik heb er ook Willem Jansen naar gevraagd. Die zegt, ja, uh, er is nu duidelijkheid. Uh, we weten wat we willen. We weten wat de regels zijn. Er is weer discipline. En blijkbaar was die discipline ja. dus onder McLaren behoorlijk weggezakt. Dus je zou bijna zeggen, uh, Munsterman, een paar weken te lang gewacht want nu is Twente absoluut geen titelkandidaat meer... maar ja, zo gaat het in het voetbal, wanneer neem je die beslissingen? Nou, officieel heeft Twente dan die beslissing niet genomen, is het McLaren? Maar oké, okay, laat ik even het midden. Maar ik heb het gevoel, en dat voel je als je in het stadion bent... dat voel je als je in de katakomben bent vanmiddag... Uh, dat, en dat voel je als je de hele wedstrijd hebt gezien... zoals ik tegen, tegen Vitesse... dan voel je dat er echt wat is veranderd de afgelopen week. En uh, uh, ja, Scheuder is er ook heel duidelijk over... Wat, wat hij van zijn spelers eist, wat hij van zijn spelers wil... en wat het doel nu is, dat is Europees voetbal halen naar die vierde plek. Gaan we gaan eens luisteren naar Alfred Schreuder. Uh, inmiddels is dus, uh, hoofdverantwoordelijke in uh, Enschede. Uh, de patiënt is er naar betere hand, zei jij tegen hem... en dit is wat hij daarin heeft gedaan. Nou, niet veel anders, denk ik, dan wat we gewend zijn hier. Ik uh, denk wel dat er uh, een duidelijk signaal is afgegeven wat we graag willen hier. En uh, we hebben deze week, vind ik, heel goed getraind. En wat is dat, wat jullie graag willen? Nou, uh, wat we graag willen is dat, uh, dat we er alles aan doen iedere dag om beter te worden. En dat eis ik van de spelers, want daarvoor zijn we hier. En dat eis je ook van Douglas? Maar die kan het niet inwilligen op dit moment. Nou, Douglas is natuurlijk een, een topverdediger, een topspeler van FC Twente... En, uh, maar goed, uh, daar is iets niet goed gegaan. En dan, uh, ja, dan heb ik je niet nodig op zondag. Wat is er niet goed gegaan? Ja, daar kan ik niet alleen over uitweiden. Maar het is niet zo dat het uh, iets kleins is. Dus is het iets groots. Dus wordt er over gesproken, neem ik aan, de komende week? Ja, er wordt over gesproken morgen. En ik heb er al met hem over gesproken. Dus, uh, maar goed, ik, moet, ik wil alleen maar jongens hebben... die de hele week met FC Twente bezig zijn. En dat is nu ook het signaal naar de hele ploeg? Ja, en dat denk ik ook. En ik denk dat het vandaag een duidelijk antwoord is geweest. Dat de ploeg zo goed heeft gereageerd, bedoel je? Ja, dat, dat is, het gaat niet om één speler. Het gaat om de 24 spelers. En iedereen is belangrijk. Ja, maar Douglas is uh, wel heel erg belangrijk. Want hij is een topverdediger. Uh, mm -hmm. vertegenwoordigt nogal wat waarde. Weet jij wat er aan de hand is? Wat heeft hij gedaan? Nou goed, er gaan allerlei geruchten. Maar het zijn geruchten. Uh, uh, uh, het, gaat laat ik zo zeggen, het gaat over de houding van, van, van Douglas. En het is wel frappant dat in zo'n week... Waarin uh, Scheuder, natuurlijk, toch zijn stempel moet gaan drukken en ja. dingen wil veranderen. Uh, uh, dat, ja, en en er is iets goed fout bij Douglas, dat is wel duidelijk. En uh, Scheuder heeft dat ook aangepakt. En dat gaat vaak zo in, met een coach als hij voor, voor, een, voor een nieuwe groep staat. Of als een coach nieuw is. Ja. Ja, dan kunnen dat soort dingen wel belangrijk zijn om ook een voorbeeld te stellen. Ik, ik ja, weet maar Douglas is van, niet de minste. Het, nee, niet de minste. Maar ze hebben hem eigenlijk helemaal niet gemist vandaag. Nee. Bengtson deed het goed. En braafheid in het centrum tegen, tegen Boni en, ja. en Havenaar en Reis. Um, dus ze hebben hem niet echt gemist. Ik denk dat er al veel, lang, iets, iets, veel langer iets mis was met Douglas. Nogmaals, ik ga niet uh, gissen. Uh, uh, okay. We weten de feiten niet. Dat horen we van de week wel Welle, maar wil ik, inter we wil ook... hebben, hè? Inter die, die verhalen gaan ook... dat ja. kan ook zo'n speler wel weer... Ja, Laten we, we niet vergeten dat hij zich heeft genationaliseerd... in de hoop dat hij door Oranje geselecteerd zou worden... en hij is helemaal niet meer in beeld, dat is één... Ja. Um, dus ik denk dat hij eerst bij zichzelf te raden moet gaan. Want het is niet niks dat Schreuder hem gewoon helemaal buiten de selectie zet. Juist omdat het een best wel een belangrijke speler is. Maar het signaal is natuurlijk opgepikt door de hele spelersgroep. Dus het heeft zijn uitwerking niet gemist. En dat kan een coach wel eens uitkomen. Ja. Ik vind uh, Alfred Schreuder de personen niet naar om iemand te zoeken als zonderbok. Dat heeft hij zeker niet gedaan, want zo oprecht is hij wel. Uh, uh, maar het, het, het, het, het, het, het komt Twente wel eventjes uh, als team goed uit. Ja. Dat iedereen... Nu wel weet waar hij aan toe is. Dus is Alfred Schreuder de juiste man voor, voor Twente op dit A, moment? Ja, ja dat, dat, dat vind ik zeker. Uh, um, uh, als ik, eh, nogmaals, als, ik, als je dat in de wandelgangen hoort en voelt, en als je zag hoe Twente vandaag heeft gespeeld, zouden we gewoon eigenlijk ja. met 2-3 moeten winnen van Vitesse. Het is niet een man, met alle respect, die enorm veel uitstraling heeft daarbuiten toe. Nee, maar hij is wel rustig. Hij is, hij is kundig. Uh, en ik denk dat ze bij Twente intern ook wel hebben gekeken... wie is nou, wie is nou onze beste man? Uh, uh, en wat je voelt bij de spelers... is dat ze eigenlijk uh, uh, uh, snakten naar duidelijkheid. En dat is vaak in een sportploeg zo. He, uh, maar hij zegt ook, we uh, hebben niet zoveel anders gedaan dan nee, eigenlijk. Dan dat, dat vind ik valse bescheidenheid. Als je dan Willem Jansen hoort, die zegt, ja, we weten nu waar we aan toe zijn. Ja. He, je hoort ook, de discipline is weer, weer aangescherpt. Gewoon op tijd zijn op de training. Uh, het zijn allemaal van die kleine dingetjes wa wat spelers op Vraag een gegeven moment ook dat nodig hebben. je niet op tijd was op de training. Nee, He? nou precies, die was op een gegeven moment eigenlijk alleen maar met zijn eigen image bezig. Dus um, uh, dat, uh, dat geeft een team vaak duidelijkheid en weer uh, samenhorigheid en weer een, een teamgevoel uh, als ze gewoon hele simpele, basale regels zijn waaraan iedereen zich moet houden. En dat heeft Schreuder heel duidelijk gemaakt. Druk weekend van jou, Jan. Jij was gisteren namelijk bij Willem II VVV, de degradatiewedstrijd van het jaar zo'n beetje, misschien wel. Ja. Zeer belangrijk natuurlijk. Onderste plaatsen, VVV uh, boven Willem II. En Willem II kan ietsje terugkomen door ja. een 1-0 overwinning. Dat is een bekende zespuntenwedstrijd. Ja. Leuk, leuke avond gehad, Jeroen. Leuke avond gehad. Met, met uiteindelijk uh, Denny Guit, die dus in de 89e minuut scoort voor Willem 2. Uh, uh, hele leuke sfeer. Uh, uh, iedereen gelooft weer uh, dat uh, de Tricolores in de Eredivisie blijven. De weg is nog lang, want het is nog vijf punten achter op VVV. Maar Je hebt al een hele wedstrijd gezien. Ja. Uh, uh, uh, is dat dan terecht dat ze geloven dat ze erin kunnen blijven? Mm, ja, als ze uh, gewoon vol passie blijven spelen. Uh, uh, en Streppel zei na afloop ook wel iets heel leuks. Hij zegt, uh, ik heb van een gerenommeerde trainer gehoord... Uh, dat je nu in zo'n inhaalrace eigenlijk allerlei gekke dingen moet gaan doen. Want als je gewoon blijft doen, dan red je het niet. Dus hij zal heel snel één op één gaan spelen. Heeft een extra spits erbij gegooid. Dus ja, dat, dat, het is nu alles of niets. Dus hij zal in de komende wedstrijden, komend weekend is het NAC... Uh, zal hij uh, heel veel risico moeten gaan nemen... met zijn ploeg gekke dingen doen, en dat maakt het alleen maar hartstikke leuk, ja. om te kijken of je nog in die nacompetitie kan komen. 1-0 vlak voor tijd. Ja. Was ook nog ergens een overtreding volgens mij naar het sasson Ja, goed, er gebeurde wel meer. Maar ja. het kwam op, een, kwam op een prachtig moment. En uh, uh, ja, dan, is, dan is het uh, gewoon heel leuk om bij zo'n degradatiewedstrijd te zijn. Dat was het. En ook uh, Ton Lokhoff na aflopen, uh, gewoon zonder blozen te horen zeggen: Nou, nee, nee, die vijf punten zijn meer dan genoeg. En uh, ik maak me geen zorgen. Zo speelt iedereen een pokerspelletje. En dat heeft allemaal zijn rol, ook naar de spelers ja. toe. En zijn de belangen gewoon uh, uh, hartstikke groot. En uh, maken we ons op voor uh, nou, acht mooie speelrondes. Ja, bovenin is het leuk, onderin ook. Absoluut. Jan, dankjewel. That's gonna do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 Een verslag van Steven Dalemaat.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 Het, is, uh, het was een rare dag, moet ik eerlijk zeggen. Daar uit. Nou, uh, ik, uh, ik rijd me er via de regeltjes nog net tussen, omdat ik genoeg punten had van de eerste twee World Cups. En dan word ik hier gewoon beste Nederlander en uh, net naast het podium. Ja, ok. Dus uh, ja, het was een 1500 meter waar ik, uh, ja, waar ik wel naar zocht er een tijdje Je zei gisteren al na 1000, dan was je heel veel zelfverzekerd, op die 1500 pak ik hem ook dat WK-ticket. Wat zegt dat, dat je dat gisteren al zei? Dat ik, uh, gedreven was en dat ik uh, gewoon gretig was vandaag en dat heb ik gewoon helemaal ik heb het helemaal alleen gedaan vandaag en uh, ja dat voelt goed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 En uh, dat we gewoon uh, hier uh, podiumplekken, tien uh, uh, weken plekken binnenhalen. Ja, daar ben ik het wijzen. Koen Verweij was de derde en laatste Nederlander die zich plaatste voor het WK. In het tussenklassement weten we al zeker dat Koen Verweij de derde Nederlander gaat worden. Die de 1500 meter gaat rijden in Sochi. En die ploeg staat dus vast. En dat ging ten koste van Maries Vrien tot het weekend. Nog ploegmaat van Verwij, Maar Verwij heeft het nest van coach Van Veen per direct verlaten. En dus zat er een raar randje aan het direct het duel tussen de twee. Vriend won, maar het verschil in het klassement was niet groot genoeg. Nee, ja, ik rijd natuurlijk echt Koen, cool ik denk dat je daarop uh, op doelt. Maar uh, ja, we zijn gewoon maatjes. En, uh, ja, het is mooi om ervan te winnen, alleen uh, de, de plaatsing stond wel uh, hoger uh, ja, in, in het krijt. Zeg maar. Je zegt over wij. we zijn nog steeds uh, maatjes. Um, dat heeft dus hetgeen de afgelopen weken is gebeurd. Zijn vertrek bij de ploeg geen, geen invloed op gehad? Nou, geen invloed kan ik niet zeggen, maar uh... Ja, goed, en iedereen heeft het recht om voor zichzelf te kiezen. En dat uh, ja, laat, laat duidelijk zijn dat ik het heel jammer vind dat hij vertrekt. Alleen uh, ja, hij zal daar zijn motivaties voor hebben. Nu, hoe zien jouw komende week eruit? Uh, nou, ik geloof uh, dat ik als, uh, als reserve naar het WK ga. Dat WK begint over anderhalve week in Sochi. Op de plek waar volgend jaar de spelers zijn. De 1500 meter kende dit jaar vele winnaars.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 die fantasie graag tempert. Ah, nee, dat is allemaal te, te, te voorspoedig. Wie uh, hij... zou hem verslaan dan? Als hij zo is als vandaag? Ja, nou ja, kijk, ja je moet het elke keer wel weer doen. Het uh, moet wel weer kloppen, ja, je, je moet fysiologisch fit zijn. En uh, ja, hij, hij is nog steeds aan het ontdekken hoe hij de rit rijdt als hij binnenstart, hoe de rit rijdt als hij buiten start, tegen welke tegenstander. Dus, ja, dat zijn allemaal dingen die, uh, die nog veel invloed hebben op zijn rituitslag. Maar je te zeggen dat er iets moois in het verschiet ligt voor, uh, voor Sochi. Ja, ja zeker. Het ja, ja. zei de ene Bart de, over de andere Bart. Bart Veldkamp was dat natuurlijk. Van lange baan naar uh, het hele kleine baantje, short track. Want de Nederlandse short trackers hebben uh, een buitengewoon geslaagd wereldkampioen afgesloten in Debrecen. Met de bronzen plak op de aflossing. Die medaille was een tegenvaller. Want Oranje mannen hadden op meer gehoopt. Dat blijkt ook uit uh, de reactie, heel duidelijk zelfs, van Niels Kerstholt. Wat een kutzooi. Je, je ziet onze sterke kant, hè. Je ziet onze kracht. Uh, we hebben gisteravond nog flink, uh, we hebben nog wat zitten analyseren, omdat we ook uh, gisteren al uh, in de wissel van Shinky op Daan, dat weten we, dat is onze zwakste uh, plek, dat we daar wat, uh, wat verloren af en toe. En dat, dat, dat we daar moeten zorgen dat we behouden, onze positie behouden. We hoeven daar geen plekken te winnen, maar dat we hem behouden. Het ging nog steeds niet helemaal goed. Dan moeten we echt, uh, nu is er echt duidelijk gebleken dat, dat we daaraan moeten werken. Want de sterke punten in het team kunnen we iedereen mee verslaan. Maar als die zwaktes iets te ver naar voren komen, dan uh, uh, brons. Dus je verliest hier goud vanwege een zwakke schakel? Ja, vanwege iets waar, nou, dat is hoe ons relay is opgebouwd. En heeft goede kanten en heeft ook slechte kanten. En we komen nu de slechte kanten tegen. En daar moeten we wat aan doen. Als we die oplossen, dan winnen wij Olympisch goud. Maar zoals we dat nu hebben, nou, dan, dan zijn we er nog niet. Dat zie je hier. Nou, dus uh, Niels tot tegen Vlado Vljanovski. Uh, Bosko Jeroen Otter, goedenavond. Was je ook teleurgesteld met het brons? Uh, op het moment uh, uh, dat we over de finish gingen zeker ja. en nu zijn we een paar uurtjes verder en uh, dan ben je wat realistischer, dan is de emotie al weer wat weg en uh, dan denk je ja, jongens, uh, dit is de tweede medaille op een wereldkampioenschap voor de, voor, voor, voor de, voor de relay sinds uh, 1988 dus of 1990, dus uh, we mogen zeker niet klagen, alleen ja als je dan fouten maakt en, en, en je weet van tevoren dat dat een zwakke schakel is zoals Niels al net uh, ja. vertelde. Dan, dan is het wat zuur. Ja, maar je zegt. Uh, meteen heb je wel even die teleurstelling. En later. Uh, kan je er toch wat realistisch naar kijken. Uh, maar dan. dan kijk je, neem de geschiedenis mee. Maar uh, ik ga eens op die wedstrijd af. Waarom uh, word je dan derde. En pak je geen goud? Ja, je, je, je rijdt een, een, een finale met, met. De drie andere topteams. Uh, de snelheid ligt er halverwege. Dus uh, na 2,5 kilometer ligt hij er goed in. We liggen mm -hmm. op een. Uh, op een goede positie. En met negen ronden te gaan uh, schieten we van de derde naar de eerste plaats. En dan is het eigenlijk met de uh, met volgorde die we hebben van zwaar, ietsje lichter naar licht. Nou, dan begrijp je als je dan een duw geeft dat die uh, lichte persoon ongelooflijk snel uh, kan versnellen. Ja. En dat lukt goed. Alleen dan kom je die zware man nog een keertje tegen in de tweede keer dat iedereen uh, voor de laatste keer zou moeten rijden. Ja. En daar lieten we het gewoon liggen. Dat betekent... De je, wissel, de zwaar... Naar uh, Breusma. Dat was Chunky Knecht uh, die een, een zwaardere Daan moet duwen. En uh, dat betekent dat uh, de duw optimaal uh, moet geschieden. Uh, dat de timing uh, om de duw te ontvangen optimaal moet zijn. En dat er dan op dat moment... Ben je geen snelheid met je vliegsnelheid, maar die moet je dan opvangen door een defensieve track te rijden. Dus wat korter in te gaan, wat korter uit te komen. En dan liggen die andere teams achter je, liggen stil. En dat hebben we niet goed gedaan. En uh, ja, we schieten met nog 50 seconden op de klok, denk ik. Uh, schieten we van de eerste naar de vierde plek. En ja, en dan rij je achter de feiten aan en uiteindelijk uh, ja, sta we nog op het podium met een bronzen medaille. Maar het is wat zuur als je, als je weet, zeker met, het, uh, met de geschiedenis van gisteren. Ja dat je dan hele mooie dingen kan doen. Ja, want hoe beleven die short trackers dan dat, dat je toch op het podium komt terwijl je eigenlijk als vierde bent geëindigd? Nou, als ik de gezichten zo aflas, dan uh, was het heel erg zuur. Dat ja. is, uh, <laughs> ik geloof het eerste woord wat, uh, wat Niels zei, dat, uh, dat klopt ongeveer, zoals ze ja. bij stonden. Goed, uh, je bent de bondscoach, je kijkt verder dan alleen de relay. Uh, je ploeg pakt vier medailles, uh, twee vijfde plaats in het uh, overall eindklassement, het allround klassement. Uh, dat is bijzonder, hè? Dat is ja, statistisch gezien is het heel bijzonder. Uh, we trainen natuurlijk al, al, al twee, drie jaar op een heel hoog niveau. We hebben al een aantal keren echt laten zien dat die jongens uh, met de wereldtop mee kunnen rijden. Maar als je dat dan op een wereldkampioenschap op hun laatste dag uh, uh, laat zien met uh, twee zilveren medailles op de duizend meter. Toch een afstand waar zowel snelheid als conditie uh, een hele belangrijke rol spelen. Ja, dan is het natuurlijk prachtig. Zeker met een, een, een, een Jorien uh, termors die uh, eigenlijk de eerste wereldbekerwedstrijd uh, dit jaar op de lange baanreed en, ja. en en en andere dingen scoorde. Uh, en het bij het short track mij niet uitkwam vanwege allerlei problemen, maar nee, in, in, in, in ieder geval de laatste dag, de laatste wedstrijd van het jaar, wordt ze dan tweede achter uh, Meng Wang, de Chinese, ongenaakbare. Ik zeg altijd maar de enige man die bij de vrouwen mag starten. <lacht> ja, dan mag, ze zeker, dan mag ze zeker niet klagen. En ze nee. gewoon ijzersterk en Shinki reed ook sublieme duizend meter vandaag uh, van, de, van de voorrondes af al, uh. Nee, dat was gewoon een ja. prachtige dag en ik, stond er met een, uh, ik was echt een paar jaar jonger geworden na, na die duizend. En de, die jaren kwamen nog opeens weer bij na die, na die, uh, <laughs> die uh, vijf kilometer. Ach, die kom je toch weer op je echte leeftijd uit. Uh, <laughs> ja, nog, <laughs> ja, Nog even die nou, rit. Een hele, uh... hele, hele, hele kleine jongetje was het vandaag, denk ik. <laughs> nog even, Jeroen, die, die rit van vriend Ter Mors uh, uh, erbij pakken. Uh, want ik vind het wel interessant wat je zegt. Ze uh, verliest van de enige man in het veld. Uh, dat eerst even. Uh, Wang, is, is, is zij zo sterk? Ja, die, die, die b, b, ja, het is Of moet een, ze naar nou zo'n seksentest die, toe? Ja, nee, nee. Nou, dat weet ik niet. Maar uh, ze is gewoon fysiek ongelooflijk sterk. Dat heeft ze ook wel laten zien in de afgelopen jaren. Die, die vliegt geen 500 meter. Ze is twee- of drievoudig Olympisch kampioen uit, uh, uit Vancouver. Daar staat gewoon echt een power powerhouse... Ja. We weten wel dat Jurien geen mietje is. Maar uh, ja, dit is, uh, is verdomd moeilijk om, om tegen te strijden. En, ja, dan uh, rijdt ze toch binnen een, een paar honderdste finishen van Meng Weng. En dat was echt uh, prachtig. Maar ook de hele manier van schaatsen: de aanval met, met direct met de start buiten om te gaan. En uh, ja, gewoon, gewoon uh, durf tonen. Ja. En het is in onze sport vaak belangrijk om gewoon uh, voor de avond te kiezen. Zeker als je, uh, nou ja, als je weet tegen wat voor een componentje staat, uh, componentje staat. En dat heeft ze gewoon perfect gedaan. Hartstikke mooi. Alle waren. Ja, met alle problemen van die thuis natuurlijk privé uh, met, met, met haar vader die, die ernstig ziek is. Dat heeft haar enorm bezig gehouden. En dan blijkt ze toch wel echt een, een, een topsporter in optimaal vorm. Maar dat ze dat, dit toch eruit kan persen. Ja, dat... Uh, ik, ik, ik had eerlijk gezegd ongelooflijk met te doen. Het, het, vrijdag liep het net niet op die 1500 meter. Zat ze net ernaast. Uh, ze verslikte zich over haar eigen benen op de 500 op de zaterdag. En je, en je krijgt... Pijn en een, een, een gevoel van medelijden met haar. Want je toen, oh, kan het nou echt? Mag het nou echt niet? En, uh, ja, en vandaag is dus ze starten meteen, bam, volle bak. Drie seconden sneller, geloof ik, dan de, dan de tweede rit uh, in de heat. Uh, ze gaan naar de kwartfinale, doet hetzelfde spelletje nog een keer gewoon voor koppen aan. Halve finale, een, een, een prachtige shutdown op een van de Koreaanse dames. En dan komt ze in de finale en ze gaat weer voor de aanval. Dat is gewoon de vierde keer op, op rij. En, uh, ja, en als je dan met Zilver naar huis gaat, uh, die zal met een uh, hele goede glimlach naar huis gaan. En, uh, en trots aan papa en de hele familie die medaille nou ja. laten zien. Nou, Shinki ook op de duizend meter Zilver. Uh, vooraf zei je dat de medailles voor jou nog niet heilig zijn op weg naar de Spelen van Sochi. Denk je daar nu nog steeds over? Ja, heilig zijn ze niet, maar nee. ik, ik kijk echt naar de manier van schaten zoals de jongens die, uh, die medailles bij elkaar hebben ge geschaapt, uh, maar ook uh, een... Uh een Niels Kerstel, die toch op, op, als veteranen ons team, toch nog elk jaar weet te verbeteren. En dat zie je dan misschien niet altijd terug in, in de prestatie, als zijnde van hij is op de ranking wat hoger. Maar gewoon de manier van schaatsen. Ja, en in short track is het echt, uh, you snooze, you lose. Het is, uh, ja. het, je knipt met je ogen en je bent opeens op een derde plaats. En je denkt, Tons, hoe kan dat nou jongens? Waar, waar, heb, ik die, waar heb ik die fout, waar heb ik die steek laten vallen? En uh, dat is onze sport, daarom maakt het ook je weet, zo, zo ongelooflijk spannend. Zelfs als coach, je weet niet wat er gebeurt totdat je echt daadwerkelijk over die finish bent. Gereden. Jullie gaan met een goed gevoel uh, uh, ja, de de de zomer in hè en uh, op naar Sortie. Ja dit, dit zijn natuurlijk, ja, ja, dit zijn natuurlijk wel de, de, de, de ervaringen die we meenemen. Ja. En daar, daar zullen de jongens echt een, een heerlijke zomer van kunnen gaan bouwen. Okay. En zo'n relay uh, geeft echt het gevoel van, jongens, oké, okay, we zijn heel dichtbij, maar we moeten echt die punt op de i gaan zetten. Want anders staan we straks uh, misschien uh, weer op een uh, tradeje lager dan dat we willen. Heel veel succes uh, deze zomer daarmee. Jeroen Otter, Bosco's van de Short Trekkers. Dank Oké, okay, graag gedaan. Preston, Nothing from nothing. De internationale wielerunie UCI had nooit geld moeten aannemen... van Lance Armstrong in de strijd tegen doping. Dat heeft voormalig voorzitter Hein Verbrugge toegegeven. Armstrong gaf de UCI tijdens zijn loopbaan een donatie... Uh, om een nieuwe machine te kopen voor bloedonderzoek. Die gift heeft heel veel vragen opgeroepen... na de dopingbekentenis van Armstrong. Het zou gaan om zo'n 2,5 ton. Verbrugge ging daarop in tijdens een uitzending vanmiddag van Studio Sport. Kijk, wat, ik ben ook maar een mens. Hè? En een mens maakt fouten. Een journalist misschien niet, maar een normale mensen wel. Ik vind dit nog geen eens een fout. Er is toen de tijd intern heel duidelijk over gesproken. En we hebben gezegd, moeten we dat accepteren of niet? Als je het nu de beslissing zou moeten nemen, zou ik het niet gedaan hebben. Maar nu Waarom weet ik, zou u het nu niet doen? Ja, omdat ik nu weet op een gegeven moment ja. dat hij dus, dus uh, doping gebruikt. Dan zou u zeggen, nou dat bezorgt ons nu een hoop ellende. Begrijpt u maar op een gegeven moment. Aanvankelijk is dit naar buiten gebracht. Zo van uh, er zijn mensen die dat geld in hun zak hebben gestoken. Maar had u toen niet zo waakzaam moeten zijn als ja, voorzitter ja, van de maar als u, als u dus op een gegeven moment uh, wilt uh, van mij wilt horen dat we dat beter niet hadden kunnen doen in hindsight... nu we weten wat we weten. Nee, daar ben ik niet op uit. Ik, ik vraag me gewoon af hoe... hoe uh, ik, ik neem aan dat u alle schijn wil voorkomen. Ik, u, ik heb u horen zeggen dat u twijfelt aan Lens Armstrong. Dan begrijp ik uh, deze uh, aan, aanname ja. van, van geld niet. Dat begrijp ja, ik niet. Dus ik zeg nogmaals... Dus begrijp, waarom ik, als je nu achteraf kijkt had je het beter niet kunnen doen. Toen de tijd is er intern over gesproken. En hebben we gezegd, want omdat de, UC de hele strijd van de antidoping... Bij de UC, die wordt gefinancierd door de renners. Door de, dus het is op zichzelf niet vreemd dat we geld aannemen van anderen. Ook heeft, heeft er ooit iemand anders uh, nee, geld niet aangeboden? Dat ik weet. Nee, niet dat ik weet. Maar hij deed dat toen de tijd. en Dat was in 2005. Ze hebben overigens twee jaar moeten wachten... voordat ze die, dat geld dus gekregen hebben. Was het naar de hand vergeten. Maar uh, ja, we hebben dus die, die, dat aangenomen. Maar waar ik me met klem tegen verzet uiteraard... is dat dat, ja, dat suggereert dat we iets hadden kunnen doen... of hebben kunnen doen voor zijn dopinggebruik. Maar het feit dat u geld aanneemt van een van de betrokkenen... Ja, van een van de, van, ja. van de renners, betekent gewoon dat u chantabel bent. Ja, achteraf het gebleven, is het dus op een gegeven moment niet de handigste set geweest. Maar... Als je nou rustig de zaak bekijkt, wat hadden we dus op een gegeven moment dus voor hem kunnen doen, kunnen betekenen? Niets. We zijn uh, nu jaren verder. Uh, de bekendheid van Armstrong kwam, kwam in uh, januari van dit jaar. Hoe hebt u, u daar naar gekeken? Ja, dus daar, uh, dat is natuurlijk uh, iets wat je al een tijd aan zag komen dat dat ervan ging komen. En zo, maar het is toch op een gegeven moment uh, een zeer onplezierig iets. Vanaf, vanaf wanneer zag u dit aankomen? Ja, vorig jaar eigenlijk. Je hebt altijd, uh, er waren natuurlijk in de loop der jaren wel indicaties. Maar ja, er was geen spoortje bewijs. Dus, dus, ik bedoel, er wordt nu alles natuurlijk wordt op een hoop. Je hoort zeggen, ja, maar toen heeft die masseuse al iets gezegd. Of toen heeft die al iets gezegd. En als je dat dan allemaal opbouwt. Ja, dan uh, achteraf is het altijd heel gemakkelijk spreken. Maar voelt u zich nu, nou ja, om maar even plat te zeggen, belazerd door, uh, door lens? Uh, ik voel me er niet erg goed bij, ja. Laat ik maar geen uh, termen gebruiken, maar uh, het is een enorme tegenvaller, ja. ja. U mag van mij die termen wel gebruiken, hoor. Laat ik het maar bij tegenvaller houden. Nou dus Heijverbrugge. Tegen Diona de Graaf en Gio Lippens vanmiddag een uur lang was hij te gast uh, hier in Hilversum. Bart Voskamp is nu hier om het uh, Wiedenweekend door te nemen. Bart, uh, maar dan moet ik je toch eerst ook even over hier, uh, dit interview wat vragen. Hoe overtuigend vond je het verhaal van, uh, sorry, pardon, uh, van Heijverbrugge? Nou ja, het, het is altijd goed om te horen als iemand achteraf... en hij zegt ook, achteraf is het natuurlijk makkelijk te analyseren. En hij zegt ook, ja, achteraf hadden we dat gewoon niet moeten doen. En van Gio de, de juiste opmerking van, ja, je bent ermee chantabel. Dat, dat is natuurlijk ook op het moment dat iemand... en die was destijds al uh, verdacht dat hij dingen deed... Hij werd natuurlijk aan alle kanten al uh, doorgelicht en bekeken... en uh, ja, had hij dat gewoon nooit mogen doen. Maar goed, ik ben blij dat hij toegeeft dat het er gewoon een fout is geweest. Het is ja. ook menselijk om fouten toe te geven, dus dat vind ik goed. En... Uh, het is een beetje jammer dat ze destijds denk ik wat, wat ver weg van, van, van, ja, het, van, de, van de ploegen en van de renners hebben gestaan. Dat ondersteunde een beetje het verhaal uh, dat het uh, dikke maatjes waren, Armstrong en, uh, en, en Verbrugge. Dat, dat, hè, en, en dat hij gedekt zou worden door de UCI. Ja. Geloof je daar nog in in dat verhaal dan? Nou ja, als er geen bewijzen van zijn, dan, dan kun je dat niet geloven. Maar nee. het, het spreekt wel heel erg tegen je... als je dus inderdaad geld aanneemt van een, van een renner... die op dat niveau uh, zit waar hij zat. Ja, de Brugge dat zei zet. ook... ik had helemaal niet zo'n goede relatie met hem. Ik had bijvoorbeeld nou. met Greg Clement een betere relatie ja dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Ik denk volgens mij zijn er niet meer en is geweest die, die denk ik op zo'n vriendschappelijke manier omgaan dat ze geld gaan overmaken. Ik bedoel, dat is een beetje kul, denk ik maar goed. Ja, hij geeft zijn fout toe en dat dat is toch belangrijk. Ja, uh, uh, ja, dopingnieuws beheerste deze week natuurlijk ook met uh, met Michael Bogert, uh, met nu dan Heijn Verbrugge. Uh, kijk je dan met met andere ogen naar uh, Parijs niet? Uh, nee. Nee, ik wil het niet misschien. Misschien is dat een ding. Maar aan de andere kant moeten we ook verder kijken. En uh, het feit dat er een aantal jonge renners uh, gewoon nu van voren zitten... Uh, dus vandaag ook uh, die Talensky en Quintana en, en, en van Garderen... dat zijn allemaal nog jonge renners die er toch gelijk bij zitten. Uh, zelfs ook in Tireno, die, uh, ja, die moeilijke pool, die Kwiatowski... Die jongens 22 jaar, die doet gelijk mee. Dus dat betekent dat jongeren eens gelijk uh, van voren mee zitten. Ja, dat was in de, in de, in de moeilijke jaren negentig, was dat vrijwel ondenkbaar. En nu is dat dus mogelijk. Dus dat denk ik toch een uh, belangrijk signaal. Ja, is dat een signaal dat, dat, dat er uh, uh, uh, niet of minder gebruikt nou ja, wordt? Niet, niet zal een utopie zijn, maar wel, ja. het is wel denk ik een stuk beter geworden. En uh, dat is gewoon aan de snelheden te zien. En uh, natuurlijk kunnen we zeggen van Team Sky domineert. Ja, dat weer. ik wil net zeggen. En, ja, ja. Dus dat, dat is natuurlijk een vervolg erop. Maar goed, aan de andere kant. Uh, Kijk, als een ploeg een, een, een leider heeft en uh, dan moeten andere renners op kop rijden... dan dus krijg je natuurlijk wel een vertekend beeld. Uh, kijk, dan heb je gelijk drie, vier, vijf renners van dezelfde ploeg op kop rijden. Dat geeft een dominantie aan. Ja. Maar dat gaat mij en te ver. Poort, dat was gewoon goed. De poort was gewoon goed en uh, de, die heeft gewoon een hele sterke ploeg om zich ja. heen. En ik, ik kijk gewoon uh, met, met frisse moed uh, weer er tegenaan. Wat kun je daarvan... Je blijft positief. Uh, in dit geval ook in de positieve uh, uh, manier. Uh, wat kunnen we daarover zeggen, over die Ritchie-poort... Wat voor jongen is dat? Hoeveel nou ja, potentie heeft hij? Heel veel, denk ik. Alleen, hij geeft zelf al aan dat hij nu nog een beetje op de achtergrond blijft. Hij mocht hier voor eigen kansen rijden. Dat heeft, heeft hij natuurlijk glansrijk uh, doorstaan. He, de laatste tijdrit vandaag op Col met, met overmacht winnen. Uh, de bergrit met overmacht winnen. Terwijl hij eigenlijk nog de derde man in de ploeg is. Dus ja, dit is een jongen die zegt, ik hou, ik hou me nu nog even uh, op de achtergrond. Het is nu natuurlijk uh, aan Froome en Wiggins. En, en die zal straks ook zijn neus in de venster gaan steken van... luisteren, zijn vinger opsteken van... Uh, nu is het echt mijn beurt in de grote rondes. ja. En daar hebben ze volgens mij bij Sky wel een systeem in en een, een, een oplossing voor. Ja, dus dat komt wel goed met, met, met hem. Dan kijk ik nog even naar de Nederlandse prestaties. <coughs> uh, want nieuwe Wester kwam er niet aan te passen vandaag. Bij uh, de, de, de, de tijdrit in parijs nice Nee, in de tijdrit niet. Hij, de hele week was hij eigenlijk goed uh, van voren. Hij was overal de tent mee. Stond, uh, tot voor vandaag stond hij vierde in het klassement. Ja. Dus ja, ik zat ook wel een beetje te, te kijken van... als je de prestatie van vorig jaar herhaalt. En hij rijdt de tijdrit van vorig jaar. Ja, dan ging hij voor, zeker van top drie. Maar hij is letterlijk een figuur ja. door het ijs gezakt. Dus... Ik hoop niet dat hij wat onder de leden heeft. En, uh, maar aan de andere kant moet je het ook altijd weer goed, niet positief... maar goed bekijken dat hij misschien... Uh, Kijk, vorig jaar is het natuurlijk stilgevallen een beetje na Parijs-Nice. Ja. In de klassiekers, dus misschien zit die stijgende lijnen nu wel in. Even snel naar die andere koers, van Adriatico Mollema, goeiedag vandaag. Ja, een verrassende goede dag. Gister, ja, gisteren, gisteren, gisteren, gisteren, gisteren op de lange klim eigenlijk volledig er gezakt. En dan gaf ik aan, ja, ik blies me op, ik kon echt niet mee. En hij gaf wel gelijk aan van ja, morgen een nieuwe dag. Dus hij had er zelf blijkbaar wel vertrouwen in. Uh, knap in, in zo'n veld. En het was gewoon een wereldveld. Sterker als een Parijs-Nies. Dat ja. je gewoon met de beste meegaat. en uh, met content. Maar, maar, maar toch gek dat er zo'n enorm verschil tussen zit. Is het dan gewoon slechte benen? Goede uh, benen? Uh, ja, blijkbaar. Maar goed, kijk, als hij gisteren wat verloor, die, uh, ik geloof, wat vier minuten uh, zo even uit mijn hoofd, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk vier, vier minuten slecht bent, maar dat kan ook aangeven van, ik laat het lopen, ik kan niet mee, mijn klassement verlies ik, en of ik hem met drie, vier, vijf minuten verlies, maakt niet uit. Nee. Ik spaar mijn beentjes, en morgen ben ik goed, ben ik mee, en dan laat ik het zien, en dat heeft hij goed gedaan. Ja, en uh, nou, wordt tweede vandaag in het terreno. Kon, uh, uh, kon Rodriguez net niet meer bijhouden. Hè. Die, werd, uh, die, die, die won uh, de etappe. Uh, maar we komen dus ook weer Sky tegen aan de klop van het klassement daar in Italië. Ja, ook weer verrassend. Hè? Nee, het is gewoon een hele sterke ploeg in de breedte. Ze hebben natuurlijk veel geld. Ze hebben goede renners aangetrokken. Uh, ze zijn wetenschappelijk gewoon echt wel goed bezig. En degene die eraan twijfelt, denk ik, moet niet over een hele poos roepen. Ik, ik vind dit verdacht. Dit kan niet. Je moet gewoon gelijk die discussie dan aangaan. Ja, het blijft toch moeilijk. Bart, we hebben het nu weer ja. over Gewies gehad. Die destijds alles... Uh, ja, maar dat, was, van, rollen, dat was echt van een hele andere orde. En okay. uh, die, die trapte gewoon echt vele, vele malen meer wattages weg... om wetenschappelijk, wetenschappelijk te blijven dan, uh, dan deze jongens. Ja. Uh, morgen vuurwerk, kort. Mm, ja, een beetje vuurwerk. Het is ja. een, een lastige rit met allemaal kleine klimmetjes. Maar de, de, in de klassementen gaan er weinig veranderen. Alleen de laatste dag met de tijdrit van 9 kilometer... in deze staat van binnen 20, 25 seconden. Met eigenlijk allemaal redelijke tijdrijders... kunnen we misschien nog wel uh, een leuke verrassing zien. Leuk, we gaan het volgen. Dankjewel, Bart Voskamp. Het uh, sportweekend zit erop. sportweekend met heel veel voetbal. En natuurlijk dat grote interview met Heijn Verbrugge. Dit was de Sport in Langs de Lijn. Het is 2-0 en de doelpunt te maken, El Garnassi. Vitesse is op 1-0 gekomen in Enschede en ik noemde net zijn naam. Wie anders dan Wilfried Boni maakt hem zijn 24ste van het seizoen. Ik ben ook maar een mens hè? en een mens maakt fouten. Journalisten misschien niet, maar normale mensen wel. Het doelpunt voor Ajax wordt gemaakt door Sikthusson. Eindelijk weer een aanvaller die scoort voor de Amsterdammers. Goede steekbal vanaf de... Het zaselgebied in van Lasse Schöne, klaar op het hoofd van Pelle. Die maakt zijn 20ste goal van het seizoen in zijn 10ste competitiewedstrijd in Nederland. Iedereen buist gaat de rit af winnen. Komt nog in de buurt? Toch nog van de bare Nee, dat zit er niet in. Maar 154, 67 is wel een tijd van de tijd. Oh, de redding! Wat een redding, zegt. Op de combo van Batafs is het Christopher Nordveld. En op de rand van het 5-meter gebied duikt de, de stoere Jacob Mulenga op. Groot en sterk uit Afrika kopt de bal voorbij Jeroen Zoet. Iedereen schiet wakker. De derde goal van de Ajax is een feit. Dirk Boerichter maakt hem de invaller voor Siktorson. Terwijl nu de keeper van VVV maandbaar verslagen is bij een hoge bal. De rebound voor de van op van Goud en die schiet hem erin. 89e minuut en zo krijgt Willem II de goal waar het recht op heeft. En dan gaat de scheidsrechter de bal halen. Sensatie in Heerenveen. Wat Heerenveen wint met 2-1 van PSV. En hoe hard komt deze klap in de strijd op het landskampioenschap aan in Eindhoven? Als je zo laat afbluffen, dan, uh, dan vraag je, je een probleem natuurlijk. Nu weer zin in het volgende sportweekend. Maar hier hebben we nog een hele week te gaan. Zometeen na het journaal van 11 uur met het oog op morgen. Als gebruikelijk gepresenteerd door John Jansen van Galen. Wat mij betreft nog een hele fijne avond en bedankt voor het luisteren. Dag.